Kasper Meijer met het NOS Journaal. Natuur- en milieuorganisaties willen niet met het kabinet onderhandelen over de stikstofdoelen. Ze zeggen tegen Nieuwsuur dat er aan die doelen niet te schaven valt.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 De Braziliaanse politie heeft nog eens vijf mensen opgepakt voor de moord op een Britse journalist en een Braziliaanse activist in de Amazone. Een, derde, een andere verdachte bekende eerder al dat hij de journalist en activist samen met iemand anders heeft omgebracht. Drie van de vijf verdachten die nu zijn opgepakt zouden hebben geholpen om hun lichamen te verbergen. De internationale atoomwaakhond IAEA zegt dat de kans op een kernramp reëel is als de beschietingen bij de kerncentrale van Zaporizhia in Oekraïne niet stoppen. Bij gevechten raakte eerder al een reactor beschadigd en vrijdag raakten stroomkabels beschadigd door artillerievuur. De directeur van de atoomwaakhond noemt elke beschieting op of vanuit de kerncentrale spelen met vuur.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 heen, de nacht die beweegt. Dans tussen donker en licht. Achtergebleven, daar waar geweest. Ik dans mijn ogen dicht. En het kan me niet schelen.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 I'm sorry. 9 is Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhits. Ladies en gentlemen, this is Mambo number 5. And as I continue, you know they're getting sweeter. <coughs> so what can I do? I really bag you, my lord. To me, certain is just like a sport. Anything fly, it's all good. Let me jump it. Please in the trumpet. A little bit of Monica in my life, a little bit of Erica by my side, a little bit of Rita's all I need, a little bit of Tina's what I see, a little bit of Sandra in the sun, a little.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 Ik ben mi meer. Ik ben niet meer. Ik ben niet meer. non ben niet meer. Ik ben niet meer. Ik ben niet meer. Ik ben niet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 Het is echt van zon.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 TV, van bloed en oorlog om ons heen, werken daar ook niet echt aan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 De kleur van jouw lippen, vandaag is rood. Wat rood hoort te zijn. De zomer lang, Zandvoort, als bruisende Ook in de zomer, CFM. was